Uur. Clemens Peters met het NOS journaal. In een Moerasgebied op de grens van Canada en de Verenigde Staten zijn de lichamen van acht migranten gevonden. Onder hen zijn ook twee kinderen. Volgens de Canadese politie probeerden ze illegaal de grens met de VS over te komen. De lichamen werden in de St. Lawrence rivier gevonden, die de natuurlijke grens vormt tussen de Amerikaanse staat New York en Canada. Het gaat om leden van twee gezinnen uit Roemenië en India. Een van de Roemeense kinderen had een Canadees paspoort, zegt de politie. Bij de lichamen werd ook een boot gevonden. De politie is op zoek naar de schipper van het vaartuig. In Zwitserland zijn gisteravond bij twee afzonderlijke treinongelukken minstens 12 gewonden gevallen. De treinen ontspoorden ten noorden en westen van Bern. Ter hoogst waarschijnlijk als gevolg van zware windstoten door de storm Mattis. Bij het ene ongeluk, ten westen van Bern, ontspoorde het achterste deel van een trein en belandde op de zijkant. Volgens de Zwitserse media werden er windstoten van 136 kilometer per uur gemeten. Voor het eerst is er een veroordeling in de zaak van het dodelijke schietincident op de set van de Western Rust in oktober 2021. David Halls, eerste assistent-regisseur van de film, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Hij beheerde het vuurwapen waarmee acteur Alec Baldwin per ongeluk cameravrouw Helena Hutchins doodschoot. Tegen Baldwin loopt nog een rechtszaak en dat proces gaat in mei verder. En vanaf vandaag zit er officieel statiegeld op frisdrank en bierblikjes. Wie zijn lege blikje inlevert krijgt 15 cent terug. De statiegeldblikjes zijn voorzien van een speciaal logo. Oude blikjes leveren geen statiegeld op. Afgelopen maandag werd in Almere al officieus het eerste blikje met statiegeld ingeleverd. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 2,5 miljard blikjes in verkocht. Waarvan er naar schatting 150 miljoen in de natuur belanden. Het weer. De dag begint regenachtig. In de middag klaart het vanuit het noorden op. Wel wordt het iets koeler dan gisteren. En vanavond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Through and up. Distance made.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 Navigatie automatisch jouw adres aan. Dus nu ben ik onderweg. Kan niet wachten tot je zegt. Nee, lieve door je dag vandaag. Ik wacht al kilometers lang op haar. Ey, lieve. Ik ben op de terugweg. Want je weet dat ik bij jou alleen maar rust heb. Dus waar je dan ook bent, Maakt niet uit. Oh, ik kom naar huis. Want ik verdot de voeten. ik heel de.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 Toaster, ze kennen me in het oesters, ze kennen me in de westers. Ze kennen me daar van zoetjes, maar zij ken mij het best. En ik moet eigenlijk nog denken, maar dat kost veel tijd die ik niet bij haar kan zijn. Want lieverd, ik ben op de terugweg. En je weet dat ik bij jou alleen mijn rust heb. Dus waar je dan ook bent, het maakt niet uit. Oh, ik kom naar huis, want ik vind altijd wel een groete. Al moet ik heel de wereld overblote voeten. In je favoriet doe die, die nog naar je ruikt. Oh, ik kom hot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 Sorry. I think I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 Valt niet te nee. Wat is er gebeurd? Jij was goedemorgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Zonder jou, voel te slapen zonder kussen. Zonder jou, voel te dus lopen door de koude regen zonder paraplu. Omdat ik zo graag bij jou wil blijven, voel te trekken aan vluchten, maar ik moet het laten rusten. Ik moet